Dik met het nos Journaal. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen lag om half elf op 10 procent. Dat zijn ruim 1,2 miljoen mensen. Bij de vorige raadsverkiezingen was de totale opkomst over heel Nederland ruim 58 procent. De landelijke kopstukken hebben inmiddels gestemd. Premier Balkenende deed dat in een verzorgingshuis in Capelle aan de IJssel. PvdA'er Bos in Amsterdam. Pvv-leider Wilders bracht onder grote belangstelling zijn stem uit in Den Haag. Net als VVD'er Mark Rutte. De stembureaus zijn tot 9 uur vanavond open. Waarschijnlijk duurt het tot diep in de nacht voordat de stemmen zijn geteld... omdat er weer met het rode potlood wordt gestemd. Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam zegt dat hij opstapt... als zijn partij opnieuw in de oppositie komt. In het NOS Radio 1 Journaal zei Pastors dat hij verder gaat met zijn andere baan... als er geen wethouders van Leefbaar Rotterdam in het college komen. In Italië zijn negen mensen aangehouden... die verdacht worden van wapensmokkel naar Iran. De arrestanten zijn zowel Italianen als Iraniërs... De Italiaanse grenspolitie zegt dat er onder hen mogelijke Iraanse geheime agenten zijn. De negen worden verdacht van het smokkelen van wapens en wapensystemen. Het is verboden om wapens te exporteren naar Iran. De Verenigde Naties hebben een wapenembargo tegen het land ingesteld. De zware storm van het afgelopen weken heeft in Frankrijk voor 1 miljard euro schade aangericht. Blijkt uit de eerste schattingen van Franse verzekeraars. De westelijke departementen Van D en Charente Maritime zijn tot rampgebied uitgeroepen. In die gebieden bezweken een paar oude zwakke dijken en woonwijken in drie steden liepen onder water. In West-Frankrijk kwamen zeker, kwam zeker 52 mensen om door de storm en de overstromingen. De Franse regering heeft de verzekeringsmaatschappijen opgeroepen om de getroffen klanten snel en ruimhartig te helpen. Het gaat goed met de campings en bungalowparken in Nederland. De omzet groeide vorig jaar met bijna 4 blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is de grootste stijging sinds 2003. Zowel het aantal Nederlandse als buitenlandse gasten nam toe. Het weer eerst of veel plaatsen zon, vanmiddag bewolkt. Het wordt een graad of 5 in het noorden, een graad of 8 in het zuiden. Morgen is het zonnig en wordt het 6 graden. Dit was.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 ja, ik hou er altijd heel erg van. Dus als ik denk, nou, lekker thuis. Dan uh, zet ik erop. op. Where in hell can you go? Far from the things that you know. Far from the sprawl of concrete. Keeps crawling its way About a thousand miles a day Take one last look behind Commit this to memory and mind I Don't miss this wasteland This terrible place When you leave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 the bottomless, the cavernous creed. Is that what you see? Oh, motherland, fail me.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 If there's anything Come on, shotgun bride What makes me envy your life Faceless, nameless, innocent, blameless and free What's that light to be? Don't.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 I came to be My loss of hope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 I'm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 Thank uh -huh.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 Thank you. We're moving not... uh -huh.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 Hoe is het In mogelijk? We krijgen het bij Inspiratieradio over, over voetbal. voetbal. Gaat nou, hè? <lacht> we hebben de nieuwe voetbalclub, SPV, de Spirituele Voetbalclub. De Spirituele Voetbalclub, <lacht> <lacht> ja, ja. Nou, um, um, hoe ontwikkelt spiritualiteit zich volgens jou, Simone? Uh, ik bedoel daarmee, uh, ja, je hebt de, de, de, de, de clubjes die, die reizen als paddenstoelen uit de grond. Mm -hmm. De een belooft nog iets mooiers dan de andere en...